Het is van kersteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran de verkiezingscampagnes in de VS heeft geprobeerd te infiltreren. De FBI meldt dat Iraniërs zowel bij de Democraten als Republikeinen hacks hebben uitgevoerd... om gevoelige verkiezingsinformatie te krijgen en zo de democratie te ondermijnen. Vorige week werd het campagneteam van Trump gehackt in de interne communicatie. En met name het team van Trump zou doelwit zijn omdat hij tijdens zijn presidentschap hard optrad tegen Iran. De twee meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar hebben bekend. Ze geven toe dat ze uit verveling op zeven plekken brand hebben gesticht. Dat zegt een advocaat. De twee zijn voorgeleid bij de rechtercommissaris. De voorlopige hechtenis van de 14-jarige is met twee weken verlengd. De 12-jarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Congo hoopt volgende week de eerste vaccins te krijgen tegen Mpox. De vaccins zijn toegezegd door Japan en de Verenigde Staten. Dit jaar zijn in Congo en omliggende landen al meer dan 500 mensen overleden aan Mpox. Zeker 14.000 mensen raakten besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelde vorige week de uitbraak als internationale noodsituatie. De komende weekenden worden rond Nieuwegein extra verkeersmaatregelen genomen... Met matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan... probeert Rijkswaterstaat een nieuwe verkeerschaos tegen te gaan. Door werkzaamheden aan de A2 kozen veel automobilisten een sluiproute... met als gevolg een urenlange opstopping in Nieuwegein. Pas tegen het einde van de avond kwam er weer beweging in het verkeer. Ook de komende weekenden wordt er dus aan de A2 gewerkt. Het weer in het westen ontstaan stapelwolken, in het oosten is het helder...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 ever since I was a lowercase G, but now I'm a big G. The girl see I got the money, $100 Licht, na het licht, op zoek naar het donker, verlangen naar verlangen, uit dat haarnas van spijt, jaloezie en belangen. Ah yeah. Uh oh. you like. She'll never you Like a lie